in Goedemorgen Nederland, het sociale netwerk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Feyenoord heeft technisch directeur Leo Beenhakker per direct op non-actief gesteld. Volgens directeur Gudde is er een vertrouwensbreuk ontstaan... na de persconferentie die Beenhakker vorige week gaf. Daarin haalde hij uit naar de clubleiding... omdat hij achter zijn rug om besloten zou hebben om zijn contract niet te verlengen. Beenhakker zei dat hij zich respectloos behandeld voelde... maar aangenomen werd dat hij het seizoen zou afmaken. Feyenoord heeft hem nu weggestuurd.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 Het is 3 over 9. Schaatser Stefan Groothuis werd dit weekend weer vierde bij het WK Sprint. Gaat hij ooit nog het podium halen? Nou, Erwin die gelooft van wel. De Nederlander Vincent T. Die wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw in de Engelse stad Bristol. En zijn familie en vrienden geloven heilig in zijn onschuld. En in de Tweede Kamer draait het vandaag om de hoorzitting over Kunduz in Afghanistan. Journaliste Bette Dam die is hier straks en die is daar een maand geleden nog geweest. We zijn in de auto gestapt vanuit Kabul en dan rij je zes uur lang dwars door de bergen van Afghanistan, 3000 en hoger. En dan kom je aan in een gebied uh, wat, wat ja, wel arm is, veel leme woningen, uh, maar opvallend uh, ja, prachtig. Ranking the Lucky kinkie. Sorry, ik moest even gapen. Is dat het effect van mij? Nee. Okay. nee, nee, echt niet. Gelukkig. Nee, nee, nee, nee, nee. Top 5 van Ranking the News. Op 5 nieuws, je hoorde het net al, uh, waarmee de kernwaarden van ons bestaan op hun grondvest aan het rammelen zijn. Of zoiets. De basis van onze samenleving is niet meer. Een kilo is geen kilo meer. Er ligt ergens uh, diep uh, in een grote kluis uh, bij Parijs. ligt een platinum stuk, dat is per definitie één kilo. En oh. er zijn uh, een heleboel van die kopieën van gemaakt. En wat nu blijkt na 100 jaar dat die kilo eigenlijk steeds ietsje lichter wordt. Hé, hey, hoe kan dat? Ja, WTF, LOLBF, FROF, LOMG, hoe kan dat nou weer? Nou, heel simpel, in die 200 jaar is dat ding al eens schoongemaakt... en toen is er zo'n 50 microgram afgezwifferd. Het is ongeveer het gewicht van een uh, vingerafdruk... die, die uh, <lacht> lichter is geworden, maar, maar toch. raakte het toch een beetje door. Want ja, we leven natuurlijk in een tijd van high-tech... En alle kleine verschillen doen er toe. Ja, correcte moende professor Dijkgraaf. En dus moet er nu een nieuwe formule voor de kilo komen. En daar zijn de wetenschappers vandaag ontzettend druk mee bezig geweest. Nou, wat je doet is dat je... Uh bepaalde uh, formules uit de natuurkunde. Bijvoorbeeld het feit dat een lichtdeeltje, als je ervan weet uh, wat, wat, wat eigenlijk de kleur van het licht is, dan kan je daarmee ook zijn energie meten. Er is een formule voor die dat doet. Dat is de formule van Planck. Ja, en de formule van Planck is zoals je weet, I is 2 maal H maal C kwadraat gedeeld door de lambda tot de vijfde macht, vermenigvuldigd met 1 gedeeld door de 1 e macht van H maal C gedeeld door de lambda maal K maal de absolute temperatuur min 1. En dan is H hier natuurlijk de Planck constante. Logisch. Nou, en dan is het natuurlijk ook een koud kunstje om uit te rekenen hoeveel een nieuwe kilo is. Simpel. Op vier, het hypochondrische gedrag van de Nederlanden. We zijn namelijk met z'n allen de afgelopen 30 jaar... steeds vaker naar de huisarts, visio en de tandarts gegaan. Vooral het tandartsbezoek steeg behoorlijk. Zo ging in 1981 slechts 62 van de Nederlanders... één keer per jaar naar de tandarts. In 2009 was dit aantal gestegen tot bijna 80 procent. Deels komt die toename door de vergrijzing. Een grotere oorzaak is dat de gezondheid belangrijker zijn gaan vinden. We gaan naar nummer drie. Bij een circus in Alphen aan de Rijn zijn vanmorgen vier tijgers ontsnapt. Om negen uur vanochtend ontsnapte een vrouwtjesstijger en haar drie welpen uit een kooi en rende korte tijd over het circusterrein. In de paniek die ontstond sloeg een groep kamelen van het circus op hol. Ja, en die dolle kamelen zorgden voor gevaarlijke taferelen. Ik reed hier zo om het hoekje, om mijn auto, om een plekje voor mijn auto te zoeken. En toen zag ik in mijn achteruitkijkspiegel ineens een, een kudde kamelen aankomen. Dus ik heb mijn auto aan de kant gezet, omdat ik iets had van nou. Ja, zo'n kameeltje is toch wel een stuk minder lief als hij ineens op je hoofd staat. Linke soep dus daar. En ondertussen liepen de tijgers ook nog rond. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks. De moedertijger viel tijdens de uitbraak verschillende dieren aan. Een kameel legde daarbij uiteindelijk het loodje. Want die had een beet opgelopen van de tijger. Ja, klopt. Die is in de hals gebeten. Daarbij is de luchtpijp doorboord. De kameel is in mijn arm overleden. Uh, gek verhaal dit. Volgens het circus is de kameel helemaal niet gebeten door de tijger. Wel weet ik dat de kamelen in paniek zijn geraakt en uh, gevlucht zijn voor de tijgers. Daardoor is er één kameel gestruikeld, is op een uh, pin van, een, uh, van het circus tent terechtgekomen. Ja, oh. En ja, is daar denken wij aan overleden. Ja, en toen kwam dus ook die tijger langs. Nou joh, gek, die struikelde dus ook. En precies met zijn gebit in de hals van de kameel. Echt nou, zo raar allemaal. Goed, uh, uiteindelijk zijn de beesten door het personeel weer in hun hok gedreven. Dan, uh, Afghanistan-Kamerleden kregen vandaag Koendou's les. Later in BNNCD gaan we het er nog met Bette Dam over hebben. En nu was het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in de situatie daar. Want eind deze week moet er een beslissing worden genomen of we er naartoe gaan of niet. En bij GroenLinks zijn de twijfels niet afgenomen. Nou, ik denk dat we na deze dag uh, een behoorlijk goed beeld hebben van uh, ja, de punten waar wij ons zorgen over maken. beeld is nu, is het even rustig daar. Maar er kan gewoon echt wel van alles aan zitten te komen. Het is een strategische provincie waar we heen gaan. Twijfel dus. En die twijfel komt misschien wel door dit soort uitspraken. We zijn in Afghanistan. When you have you are wearing a uniform, there are a lot of people who want to make a political demonstration by shooting you dead.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 En dan nog uh, het belangrijkste nieuws van dit moment. Oh, eerst nog even, de, er was nog een Afghaanse hoge agent die er niet was, omdat hij volgens Brinkman een crimineel is. Dat werd later weer gesproken door UNAMA, dat is de VN in Afghanistan. En Betterdam vertelt er zo meteen de, uh, over, want die was de hele dag in Den Haag. Dan nog het belangrijkste nieuws van de dag, dat is de aanslag op een vliegveld in Moskou. Echt opgeuit is de aanslag nog niet. Ik heb wel een aantal politiewoordvoerders gesproken, uh, die dus zeggen uh, van ja, het, het was een man. We zijn hoofd gevonden van de waarschijnlijke daden. Het was dus een man tussen de 30 en 35 met uh, quote unquote, een, een Arabisch voorkomen. En ja, dat wil meestal zeggen dat de dus uh, uit uh, de Caucasus of uit uh, Centraal-Azië komt. Je hoorde Olaf Koens zojuist bij ons in de uitzending. Hij is op dat vliegveld en zei dat het nu vrij rustig is... maar dat het gebeurtenissen wel heftig waren. En bij de explosie zijn zeker 35 doden gevallen. De aanslag is nog niet opgeëist. En tot zover morgen, dan is er weer een nieuw overzicht. Tot dan, Luc. Ja, na de familie Jackson, de Kelly Family en de Kelliger broertjes van Oasis... hebben we er weer een nieuwe muzikale familie bij. De broertjes Ben en Dean Sonders natuurlijk. Afgelopen weekend won Ben The Voice of Holland en Dean die won Popstars. Nou, we gaan even terug in de tijd, want muzikale families zijn van alle tijden. Neem nou bijvoorbeeld de familie Mozart. En dan met name het zusje van Wolfgang. Journalist Ingmar Friesema, die weet er alles van. Die schrijft de rubriek Zo Broer, Zo Zus in de NSC Next. Ingmar, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wist dat eigenlijk niet. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal Wolfgang, Amadeus Mozart. Um, ja. Maar dan heeft hij ook een hele beroemde zus. Of in ieder geval een ja. hele muzikale zus. Ja, en nota bene heeft hij eerder een piano gezien van dichtbij dan uh, haar broertje. Want, hij was, want zij was 4,5 jaar ouder. Mm -hmm. Dit speelde allemaal ongeveer 250 jaar geleden. Ja. En toen zij zeven was, toen kreeg zij al les op uh, de Klaassen symbol. Dus dat we zeggen de voorganger van de piano. Van haar uh, muzikale vader het is ook een soort parallel met uh, de Sandersbroers, broers, want die hebben geloof ik ook een vader die kan zingen. Ja. Uh, en die Vader Leopold die maakte dus ook muziek. Er werd eigenlijk voortdurend muziek gemaakt daar thuis in Salzburg. En daar plukte zij dus als eerste de vruchten van. En zij was er enorm goed in. Ze was eigenlijk, net zoals Wolfgang later zou blijken, een wonderkind. Hm. Dus zij speelde enorm goed op die Klaas symbool vanaf haar zevende. En dat broertje Mozart, Wolfgang, ja. die stond daar dan naast. Die was aan een jaar of drie, die pingelde dan ook zo met één vinger erop, omdat hij ook getrokken werd. Ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk ook zo spelen als mijn zus. Ja. En je moet je voorstellen, die, die raakte dan altijd toevallig de goede toon aan. Dus het was wel duidelijk, hij had ook talent. Ja. Uh, en op zijn vierde maakte hij dan zijn eerste, uh, componeerde hij zijn eerste muziek. En op zijn vijfde, hij speelde alles foutloos. Dus die vader Leopold, die dacht van, ik heb hier echt te maken met twee wonderkinderen. Die dacht, ha, kesje, Precies, ik. echt ja. waar, zo was hij. Precies. Ja. Want hij was nog maar net uh, een kapelmeester. dus hij maakte muziek voor het Hof in Salzburg. Ja. Uh, toen hij dacht van ja, als ik nu niet uh, eigenlijk op een grote talentenjacht door Europa ga met mijn kinderen, dan uh, zijn ze straks geen wonderkinderen meer, maar ja, een soort uh, ja, wondertubers of zo. Ja, ja. Dus uh, in 1763 was het, toen ging hij op tournee met zijn twee kinderen en nam zijn vrouw mee. Dus gingen met ze vieren dan in een koets of in, in een boot door heel uh, Midden- en West-Europa. Mm -hmm. En dat, en dat was een tournee die duurde dus gewoon 3,5 jaar lang. Dus die, uh, Moesten die kinderen en, niet naar school of zo? Hè? Nou ja, ze leerden dan intussen wat in de reiskoets. En ze vertelden ah. elkaar verhaaltjes. En ze maakten samen een soort, uh, een soort fictief koninkrijk met z'n tweeën. Ze spraken in de geheimtaal. En ja, intussen praten ze maar. dus overal op voor, voor... ja Niet voor juries alla la popstars, maar voor ja, Hoven in, in München. Mm -hmm. uh, voor Keurvorsten. En uh, in Londen bleven ze een jaar... Maar wat is er met haar gebeurd, met die, met die, met die zus? Ja, goede vraag, want daar komt de tragiek in. En die tragiek heb ik nog niet uh, kunnen bespeuren bij de gebroeder Sanders. Want inderdaad, wat je zegt, uh, iedereen kent Wolfgang. Ja. Maar wie was nou die Maria Anna? Ja, dat was dus die zus die altijd een wonderkind bleef... maar nooit zich verder heeft kunnen ontwikkelen. Waarom niet? Ja, eigenlijk gewoon omdat uh, zij vrouw was. En, en dus zij was dus geacht, werd geacht om... Nou ja, op een gegeven moment te gaan trouwen en kinderen te krijgen. Dus dat deed ze dan ook braaf. Ze was ook heel gehoorzaam aan haar vader. Dus uh, toen ging ze met een man trouwen die al twee, twee keer uh, getrouwd was. En uh, uh, hij nam vijf kinderen van die huwelijke mee. Dus hij had, zij had ook haar handen vol, zou ik maar ja. zeggen, aan, de, aan die kinderen. Dus van uh, pianospelen kwam weinig meer. En dus haar broertje werd intussen, ja, was eigenlijk al wereldberoemd. En zij kwijnde eigenlijk weg uh, in Oostenrijk. Oh dus gosh. dat is eigenlijk een heel tragisch <laughs> verhaal. Ja. Maria Anna. Ja, dus eigenlijk de tips voor de, de broer Sanders is... één, zorg dat je niet een, een briljante broer... <laughs> hè, dat, dat, even, dat je broer bent of die niet zo briljant wordt als Mozart. En twee, ja. zorg ervoor dat je geen vrouw bent in de, in de 18e eeuw. Maar dat ja. laatste is in elk geval gelukt. <laughs> Goed. Ik ben Friesma van de NSNX. Dank je wel. Oké. Okay, Doei. In Exit Holland uh, reis ik zo naar Tunesië, want daar is de villa van de neef van de ex-president, Ben Ali, een soort toeristische attractie geworden. En hoe dat eruit ziet, hoor je binnen een kwartier. Maar eerst. Ja, de coach van de Voice winnaar, Ben Sanders, Baby Get Higher van Rol van Velsen. Head in the same way forever And I love you, love you, love you, love you And I'm trying To figure out how to make it better Dat betekent tijd voor sport met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hi. Zit je weer in je badkamer? Nee, ik zit, uh, nee, ik zit nu ergens anders. Ik heb wel een andere ruimte ge ge gekozen. Ja. Allee, even voor de luisteraar. Je zit thuis met een heel mooi apparaatje dat, wij, ja. uh, dat jij daar hebt. Daardoor klinkt je heel goed, maar af en toe een beetje hol. Okay. Maar goed, geeft niet. Je ho we horen je goed. Ja, we hebben het uh, zo meteen over het WK Sprint. Dat was natuurlijk afgelopen weekend. En uh, we praten erover met Stefan Groothuis... Nou ja, op zijn zachtst gezegd een heel erg teleurstellend WK. Uh, daar hebben we het zo meteen met hem over. Maar eerst even, ja. Erben, die aanslag in Moskou. Um, ja, jij was een beetje bang dat daar ook misschien schaatsers tussen zaten, hè? Nou, inderdaad. Want afgelopen weekend is natuurlijk het, uh, het WK geweest in Heerenveen. En alle schaatsers die meedoen aan het WK-sprint... Uh, ze zitten vandaag in een in vliegtuig op weg naar, naar, naar Moskou. Want daar is aankomend weekend weer een wereldbekerwedstrijd. Dus, uh, en ik wist toevallig dat de Amerikanen vanochtend vroeg in een vliegtuig zaten. Ja. Uh, het, het is drie uur vliegen, dan komen ze precies rondom dat tijdstip ongeveer aan in, uh, ja. in Moskou. En we, maar je gelukkig... Je hebt gelukkig, gehoord dat het uh, oké okay Ja, geluk, gelukkig zaten ze... Er zijn namelijk twee luchthavens en alle schaatsen hebben naar een andere luchthaven gegaan. Dus uh, de schaatsen die hebben er gelukkig niet onder geleden. Nou, dat is mooi. Steven ja. Groothuis. Laten we die eens even erbij halen. Goedenavond. Ja. Goedenavond. We hebben het over het WK-sprint uh, dit ja. weekend. Ja, ja, wat ging er allemaal mis? Nou, uh, ja, ging ze uh, weer uh, niet heel erg mis. Uh, in mijn 500 meter, uh, de tweede 500 meter was gewoon uh, duidelijk een stuk minder als gemoed had. Daar zaten gewoon een paar uh, slordige fouten in. En uh, ja, dan je het weten ben je drie tiende verder. En daar uh, ja, doe je niet meer mee om de eerste en ook de tweede plek niet meer. En, uh, uh, maar goed, uh, voor de rest uh, ging er nog wat fout met een, uh, een disqualificatie die, uh, die ik wel kreeg en later weer teruggetrokken werd. Dus dat werd allemaal nog uh, eventjes spannend, maar uh, dat was een vrij uh, bijzondere ervaring. Daar, ja. hey, laten we eerst even uh, naar, luisteren naar een fragmentje, luister even mee. Ik heb gejankt, ik heb gescholen, ik heb alles gedaan. Maar ja, uh, ja het was uh, toch een aardige duizend meter, maar de laatste ronde was het gewoon op. Ik kwam er niet meer doorheen en uh, ja, dan word je nog vierde. Maar goed, daar heb ik toch al een abonnement op de afgelopen jaren. Dus deze kan ook nog wel bij. En misschien disculificeren ze me ook nog, maar dan moeten ze het maar lekker doen, die uh, eikels van de IJU. Wat een idioten zijn dat. Ja, ja, je was wel lekker fel, hè? Ja, ja, dat vond ik het ook. Ik was gewoon echt heel erg pissig. Dat, uh, en op zo'n moment... Uh, ja, dan uh, weeg je je woorden. Niet zo misschien, maar ik, dus gewoon, uh, zo was het gewoon. Ik, uh, ik was echt, uh, echt heel erg kwaad. Dat, uh, dat uh, Erben, die kan erover meepraten. Dat, dat je weet uh, in je voorbereiding naar een wedstrijd. dan, dan wil je ja. gewoon geconcentreerd op een wedstrijd voorbereiden. En dan wil je niet te horen dat je, dat je niet mag rijden uh, tot uh, een half uur voor de wedstrijd. Dat je anderhalf uur uh, in onzekerheid zit of je überhaupt mag starten. En ja, want je of, was gedis gedisqualificeerd omdat je je zou over de lijn hebben geschaad. Dat mag natuurlijk ja. tegenwoordig niet meer. En toen later is dat toch weer ingetrokken, die disqualificatie. Ja, dat klopt. En. Uh, uh, dat, dat is gewoon, uh, die, die, de, en die onzekerheid naar zo'n westen, dat is gewoon echt een hele rare voorbereiding. Uiteindelijk ja. heb ik gewoon uh, mijn kop weer uh, richting die wedstrijd kunnen zetten. Maar dat was wel echt een heel krachtzinnige situatie. Ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe? Steven? ik wil een vraagje van. Ik ben heel erg benieuwd, want we hebben je eigenlijk helemaal niet meer gezien nadat je gedisqualificeerd werd. Hoe heb jij mm -hmm. dat, dat uur meegemaakt? Waar, waar was je? Wat deed je? Wat ging er, wat, ja. wat ging er wel niet allemaal, allemaal, allemaal door je heen? Ja, nou het eerste stuk hebben jullie gezien. Uh, toen was ik echt uh, heel kwaad? Ik, echt, ik was heel erg kwaad. Ja, dus, ik ook, uh, goed, dat, dat hebben jullie gezien. Dat hield nog even aan. Ik, uh, ik ging uitlopen naar de bekende, in- en uitwerkerhal, die jij ook kent. Ja. Um, daar ging ik een dribbeltje maken. Ik denk, ga uitlopen. Ik zeg tegen onze fysiotherapeut ik ga wel even uitlopen. Maar ik was er net bezig. Ik denk, ja, waar ben ik mee bezig? Waarom zou ik uitlopen? Ja. Ik rijd niet eens meer. Ik denk, waarom zou ik uitlopen? Maar had je en, al uh, echt afscheid genomen van, van, van, van het uh, WK-Sprint? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, ik dacht niet heel erg logisch na mee op dat moment. Ik zat zo, uh, zo vol emoties dat ik niet ja. echt uh, besefte dat ik even nadacht van, nou misschien is er wel een kans of zo. Ik, ik was gewoon even helemaal uh, door de lint gegaan, zeg maar. Ja. Dus ik dacht daar niet over na. Um, en toen, uh, toen kwam ik even tot rust. Ah, en toen, toen kwam echt eventjes zo'n moment van, uh, ja, nou goed, uh, in de afgelopen jaren was het ook gewoon even flink balen op te spelen waar ik ja. ziek voor werd. Uh, en dus dat het nee, werd ik ook precies vieren. En daarvoor was ik vier weken afstanden. Dus uh, ja, er was toch weer... Er was geen vierde, maar ik rijd überhaupt niet meer op een groot toernooi. Nee. En dan toen hoorde je... Uh, denk je toen, maar werd, maar... toen werd ik echt verdrietig. Nou, toen, toen heb ik even een potje uh, mm -hmm. ja toen, toen kwam de mogelijkheid van dat, uh, dat de fysiotherapeuten bij me kwam van misschien mag je toch weer gaan rijden. Ja. Toen was het even omschakelen. Maar, en, en wat ging er toen, toen Want ik weet nog wel, wat ik, ik hoor het... Uh, mm -hmm. zo, want ik zat er ook in het stadion en ik hoorde het ja. op mijn microfoon van nou, ja, het gaat toch door. En ik had er één keer het gevoel van nou, dit is fantastisch, dit is geweldig, dit is een prachtig scenario. Had ja. jij, had, had jij dat, dat gevoel ook meteen? Ja, ik, ik uh, ze, ja. Nou, het ging, het was wel zo dat ik, ik, liep, ik ging buiten even uitlopen. Want in eerste instantie, was van nou, ze zijn mee bezig om te praten, maar het zal wel niks worden, weet je. Zo werd het gepraat ja. in eerste instantie. Maar toen liep ik buiten en toen kwam proegenoot Mark en Sjoerd de Vries. Die kwamen uh, naar me toe en die sloegen echt mijn arm om mee. Van kom op jongen, uh, je hebt misschien wel een kans dat je kan gaan rijden. Want ja. uh, ze zijn de zus en zo bezig en, en Marco is ook echt heel duidelijk van, uh, we moeten niet, moet niet zeuren. We hebben die beelden gezien en je maakt gewoon een hele goede kans. En die mm -hmm. was echt gewoon heel duidelijk van, nou nee, uh, je maakt gewoon een hele grote kans. En uh, toen daardoor schakelde ik echt wel om. Dat ik dacht van, ja wat, uh, als ik nog kan rijden, dan ga ik er ook het van maken. En ja. uh, toen kreeg ik echt al ja, echt een soort spirit. Van, uh, ja, als ik ga rijden, dan wil ik ook hard rijden. En hoe was en, het dan? Want dan sta je daarna aan de stad. Dan ben je gedisqualificeerd. Ja. is het teruggedraaid. En dan kom je zo'n op binnen. Dat hele teal stond als een beetje op de kop. En dan sta je daar aan de stad. En dan wil ik wel weten. Hoe, hoe staat Steven Grootes aan de stad bij de duizend meter. die hij eigenlijk niet eens mocht rijden? Ja, gewoon uh, echt extreem een soort. Uh, je, echt nou, ja, gemotiveerd ben je altijd. Maar gewoon echt. Uh, ja, misschien wel extra van die kans die ik nu krijg, die, uh, die, die ga ik niet laten lopen. Ik ga, ga in ieder geval zo hard mogelijk rijden. En, ja. en, en gewoon echt extra agressief. Gewoon. Ik was echt uh, extreem agressief. Ik denk dat die eerste <lacht> stuk uh, mijn snelste opening ooit was. Ja. 1662. Ja, uh, en uh, het eerste rondje was uh, ook uh, goed. Uh, Enkelsvindt was het denk ik nog een stukje beter. Maar uh, nou, dat ging echt super goed. Uh, alleen ja, die laatste ronde was ging wel zwaar. Het was al op een gegeven moment uh, het was iets te vroeg op gewoon. Maar. Uh, ik ben heel blij dat ik in ieder geval gereden heb en dat ik heb mogen rijden nog, want uh, uh, het, het podium is uh, zoals het is en dat is terecht. Uh, die 1, 2 en 3 waren gewoon uh, sneller en uh, dat, bijgeeft, dat geeft de uitslag ook aan en als je dan uh, niet mag rijden, dan, dan weet je het nooit. Dan weet je nooit uh, wat, hoe of wat Je wat hebt je wel goed gerevan gerevanceerd vind je toch? Dat ja, is... ik, ja, ik ja. heb er in ieder geval laten zien dat ik water ben op die ja. meter. En dat levert dan in het eindklassement niks op. Daar baal ik uiteraard van. Maar het is wel de terechte uitslag. Ja. Maar ik ben en... blij, je klinkt nu namelijk wel weer... Uh, uh, ja, je klinkt gewoon goed en je klinkt sterk. En we, we, we lazen op de redactie een stukje van je, van je huis uh, van vannacht. Toen ja. was het wel een beetje van oei. Even een klein stukje voorlezen. Je schrijft, het is drie uur s'nachts en ik blijf maar malen... en zet alle zeilen bij om afgelopen weekend te relativeren. Absoluut ja. zijn er enorm veel ergere dingen in de wereld dan dit. Maar toch, hoe kan het dat ik deze weer aan mijn rijtje moet toevoegen? Ja, ja dat, dat, want, want je, je bent een beetje een, een pechvogel, zei je zelf al... Nou ja, goed. Uh, dat moet ik niet uh, te triest vingen. Maar het, het is wel een paar keer. Uh, maar goed, iedere topsporter zal het hebben dat dit een flink maar Erben, is. Erben maar Erben is namelijk ook een laatbloeier, toch? Erben, jij was toch ook al wat 27 geloof ik. Ja, toen ik je, je eerste 20, wereld. Ik was 27, ik was 27 toen, toen ik voor het eerst wereldkampioen werd. Maar Stefan heeft, uh, heeft zijn Achillespezen al een keer, keer doorgesneden. Door, door, door waardoor hij een heel seizoen gemist heeft. Hij heeft uh, op de Olympische Spelen van Turijn. Uh, maakte hij zo'n enorme misser. Waardoor hij het podium miste. Waarom tevens wel heel erg dankbaar voor, voor, voor, voor Ben... want ik werd daar toevallig derde. <gacht> uh, oh ja, uh... We zullen het ook nog weten of we dat wel gelukt hadden. Dat, dat wil ik helemaal niet zeggen. Nee, maar, maar Erben, zie jij niet voor licht, hem nog heel veel... Ik bedoel, geef hem advies, die jongen, want het, wat, houd, het zit er het wel houd, in. Ja, het zit er zeker in. Kijk, fysiek vermogen is Stefan zo ongelooflijk snel. Daar hoeft hij zich helemaal geen zorgen over te maken. Maar goed, op een gegeven moment... mentaal kun je het ook maar... Kan de mens ook maar zoveel hebben. En hij heeft, al, hij, hij heeft echt al heel veel meegemaakt. Dus ik denk van ja, hij moet het gewoon een keer die, die, die, die knop omzetten. Hij hoeft helemaal niet meer te trainen. En hij moet die agressie die hij eigenlijk had op die laatste duizend meter. Uh, hij, want dan kan hij, op je op zo'n moment alles van je afgooien en kun je gewoon vrij schaatsen. En ik denk, als hij dat echt gaat doen, dan. Uh, want hij moet niet bij iedere wedstrijd gaan, gaan nadenken van... Ja, ik heb dit meegemaakt, ik heb dit meegemaakt ja. en ik heb dat meegemaakt. Want dan kom je er nooit. Je moet het gewoon alles achter je laten en op het moment waarin je het er echt om gaat... vrij uitschaatsen en dan ja. de ware Steven Groothuis zien. Ja. Stefan? Ik denk dat ik dat dit seizoen ook wel uh, mee, zo mee bezig was. Ja. Uh, uh, ja. Tot aan, maar goed, ja, als je dan zo'n WK sprint zo rijdt... dan is dat lastig om dat eventjes uh, allemaal weer... Uh, dan komt dat weer even naar boven. Maar het ik, ik, voorseizoen seizoen gewoon goed volgens mij... En, uh, wat je daar, dan laat je dat ook. Toen liet ik het ook allemaal achter me. En ik ga het nu weer achter me laten. En je moet gewoon net even met Erben buiten de uitzending ombabbelen. Oh, jammer zeg. Goed. Hé jongens, sorry. We moeten verder. We moeten naar Tunesië. We moeten nog zoveel doen. Snap ik. Steven Goudhuis, dank. Goed dat je even in de uitzending wilt. Ik wilde allemaal heel veel succes. En Erben, tot volgende week. Tot volgende week, Willemijn. Dag. Exit Holland. Ja, dan bellen we iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont, eh, Tunesië. Ik zei het net al, en dat doen we met Olivier van Bemen. Die was uh, afgelopen we weekend in de villa van de neef van de verdreven dictator Ben Ali. Olivier, goedenavond. Goedenavond. De villa van de neef van de Ben Ali. Wat deed je daar? Nou, um, ik was daar een van de vele toeristen. Want uh, dat bezit van de familie van uh, Ben Ali, die heel erg groot is, uh, die familie dus. En dat bezit ook. Maar um, dat, uh, dat wordt uh, in toenemende mate geplunderd eigenlijk. Mm -hmm. en uh, Zoals uh, veel inwoners van, het, van de badplaats met, uh, ben ik daar zondagochtend ook, uh, ook even gaan kijken. En hoe ziet hoe hoe uh, het eruit? Erbij nou, dat, uh, dat was erg luxueus. Ze hebben een hele strakke... Uh, moderne witte villa hebben ze er neergebouwd op een van de mooiste stukjes strand van die badplaats. Mm -hmm. Maar daar is nu bijna niks meer van over, want ze hebben, ja, ze hebben al het glas eruit geslagen, alle de kroonluchters die hingen nog aan een klein draadje voor ja, wat er nog over van was. Alles was uh, ja, zoveel mogelijk was geprobeerd om in de brand te steken. De zwem, het zwembad lag vol met puin, alle meubels waren eruit ge, gejapt of, uh, of weggegooid, verwoest. Dus uh, er was daar flink huis gehouden. En er was ook nog iets met een tijger, toch? Dat ja, hadden wij vandaag in Nederland ook. Ja, er was, ook een, er ook, was maar... een kooi van een tijger, inderdaad. En uh, ik heb daar met wat mensen gepraat. Die zeiden inderdaad dat, uh, dat uh, Sofian Ben Ali daar ook een, uh, een tijger hield. En uh, ze waren daar zelf nogal boos over. Want die tijger die schijnt uh, vijf of zes kippen per dag uh, gevoed te krijgen. Terwijl zij het met één kip per maand moesten doen, ja. vertelden ze me. Ja, dat uh, ik kan ik me voorstellen, ja. En, ja, en ja. Wat, wat is er eigenlijk van die neef geworden? Uh, die is, uh, als ik, ja, Het is allemaal vrij onduidelijk op dit moment, maar volgens mij behoort hij tot de arrestanten, de mensen die op dit moment gearresteerd zijn. Uh, dus er zijn een paar gevlucht, dus de, de president zelf natuurlijk, uh, zijn vrouw, uh, die zijn gevlucht naar Saoedi-Arabië. En uh, de iets minder uh, nabije familieleden daarvan is een groot deel op dit moment gearresteerd en als het goed is uh, verschijnen die op een goede dag voor de rechter om zich te verantwoorden nou. voor al hun uh, daden. Wat ik me trouwens net even nog even afvroeg uh, tot slot is, worden die huizen niet beschermd? Kan je daar maar gewoon... Nou, sommigen wel. Um, inderdaad, dus daar vlak naast het Hammamet is echt een, echt een luxe badplaats. En uh, ze hebben daar heel veel villa's, die, uh, die grote familie. En er was ook inderdaad een, een, een hele mooie villa waar politie voor stond, want het is natuurlijk op zich uh, hoe boos de mensen ook zijn en, en terecht ook. Uh, het is wel zonde, want het, uh, al het bezit kan natuurlijk naar de Tunesische Staat gaan en dan dan kan er nog iets, uh, iets nuttigs mee gedaan worden? Ja. Goed, Olivier van Beemen, dus Die was in de villa van de neef van Ben Ali. Dankjewel. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Christian Bodemakker. De kans dat GroenLinks instemt met de politietrainingsmissie in Kunduz... is kleiner geworden, zegt GroenLinks-leider SAP. Ze heeft vertrouwelijke stukken gezien die haar zorgen baren. Waarom, wil ze niet zeggen. GroenLinks en D66, allebei nodig voor een kamermeerderheid... willen morgen extra overleg met het kabinet. Vier railschoppers na het studentenprotest van vrijdag... zijn via supersnelrecht veroordeeld. Een van hen kreeg acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk... omdat hij al eerder is veroordeeld voor openlijke geweldpleging. De andere drie kregen taakstraffen en boetes. Supersnelrecht wordt vooral gebruikt bij geweld tegen agenten en hulpverleners. Minister Schultz van Hagen heeft in Utrecht het startschot gegeven... voor de grote verbouwing van het Centraal Station. De komende jaren gaat de hele stationshal op de schop. En ook de perrons, winkels en het busstation. Verder komen er duizenden plekken voor fietsen bij. De verbouwing moet in 2015 klaar zijn. En Oprah Winfrey heeft in haar talkshow onthuld dat ze een halfzus heeft. De presentatrice wist tot voor kort niet van haar bestaan af. De halfzus werd vlak na haar geboorte afgestaan voor adoptie... en leefde in pleeggezinnen. En Oprah's moeder heeft het bestaan van de negen jaar jongere halfzus... altijd verzwegen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Christian. En uh, zometeen is hier uh, Bette Dam, journaliste. Een ongelooflijk stoere dame net terug uit Coendoes. En die werd vandaag ook uh, tijdens de hoorzitting... mocht die haar zegje doen over hoe het er aan toe gaat in Coendoes. Dan komt ze zometeen ook hier vertellen. Maar eerst een verhaal van de Nederlander Vincent T. Die in Bristol wordt verdacht van moord. Dit is Radio 1. BNN Today. Iedereen die de Nederlander Vincent T. kent... die kan niet geloven dat hij in Bristol... zijn buurvrouw Joanna Yeats zou hebben vermoord. Zijn familie denkt dat hij niet in staat is een moord te plegen. Zijn vriendin verklaart in zijn onschuld te geloven. En oud-studenten van de TU Eindhoven, waar hij gestudeerd heeft... die zamelen zelfs geld in voor hem, zodat hij zijn advocaat kan betalen. Nou ja, dat allemaal bij elkaar. Toch werd hij vandaag voorgeleid aan de rechter op verdenking van moord. Ja, en heel Engeland denkt dat hij het wel gedaan heeft... Malini Fase is onze crime-redacteur en die weet er meer van. Malini, goedenavond. Goedenavond. Ja, nog even... Fris ons geheugen even op, want wat is er ook alweer met die Vincent T? Wie is hij? Vincent T is een Nederlander. Uh, die is vorige week opgepakt in Engeland, omdat hij zijn buurvrouw zou hebben vermoord. Uh, hij was eerst gewoon verdacht. Uh, maar in het weekend is hij officieel in staat van beschuldiging gesteld. En uh, zeggen ze, nou, jij hebt haar vermoord. Ja, en waarom... Uh, die, die Engelsen zijn er van overtuigd dat deze Vincent T het heeft gedaan. Waarom? Uh, uh, in Engeland zijn ze eigenlijk al sinds de verdwijning van Johanna in de ban van uh, deze moord. Het is een jonge blonde vrouw... Ze werd vermist. Ze is tuinarchitecte, komt uit een goede kring... en dus niet type waarvan je verwacht dat ze zomaar ineens weg is. Mm -hmm. uh, kortom, een groot mysterie. Wie had Joanna gezien? Uh, ouders kwamen ook daarom regelmatig in het nieuws... om de zaak onder de aandacht te brengen. Uh, ze gaven verklaringen af over Joanna... zoals deze verklaring van haar vader. Als ik had, to kon niet I en anybody. mis ja, wat, wat, wat, wat dramatisch is dit. Vreselijk zielig, ja. Ouders die hebben er wel specifiek voor gekozen om heel veel in de mede te komen... in de hoop dat er maar tips naar buiten kwamen. Uh, naar, kort na deze oproep, Notenbenen met kerstmis... Uh, werd haar bevroren lijk gevonden in Geppel, ergens op achteraf weggetje. Uh, mm -hmm. Ze was bedolven onder de sneeuw, dus uh, niet goed te zien. Uh, en bleek later dat ze gewurgd was. En toen, riep, toen kwam de vraag, ja, wie heeft dit gedaan en waarom? Ja. Maar wat, wat ik nog niet zo begrijp, die Vincent T., dat was haar buurman? Ja, ze woonde in hetzelfde appartementencomplex eigenlijk. Mm -hmm. uh, ze deelde een tussendeur zelf, zo is dat in uh, die oude Engelse huizen. Um, en wat nu bekend is, is dat zijn arrestatie volgde op een tip... die de politie kreeg na een nog emotionelere oproep... op de televisie van de ouders van Joanna weer. Uh, dit keer in het Engelse programma Crime Watch... een soort van opsporing verzocht van Engeland. Uh, luister even naar deze oproep. If you know something and you do not come forward. You are consciously hampering the apprehension of Joe's killer, and the perpetrator is still free. Ja, de ouders wezen dus heel erg op van... mocht je meer weten, dan kun je dus gewoon heel belangrijk zijn. Dus alsjeblieft, weet je meer, uh, laat dat weten. Dit was, dit, dit was haar moeder? Dit was haar moeder, inderdaad. Er volgden zo'n 300 tips op deze oproep. Onder eentje, en het scheen een huilend meisje te zijn geweest... die leidde, die tip die leidde naar Vincent. Niemand weet wie dat meisje was. Er werd eerst gezegd dat zijn vriendin het was. Uh, en die heeft vandaag gezegd... Want Vincent heeft uh, gewoon een vriendin? Vincent heeft ah. een vriendin, ja, ja. En zij zei, ik, ik ben het niet. Ik, ik, ik sta nog steeds achter hem... Ik geloof in zijn onschuld en uh, ik, zorg, ik, ga, ik ga met hem meevechten... om ervoor te zorgen dat hij vrijkomt. Uh, maar ja, goed, niemand weet dus wie dit meisje was... maar wel dat Vincent een paar dagen later werd opgepakt en dus nu vastzit. Maar wat, wat zijn de verdenkingen tegen hem? Behalve dat hij haar buurman was. Ja, dat is nog een beetje gissen. Want de Engelse politie laat heel weinig vrij in het kader van het onderzoek. Het is vooral de Engelse roddelpers die, die er helemaal op los gaat. Um, wel is bekend dat er vandaag DNA is gevonden... op de borsten en buik van het lijk van Joanna. Uh, het zou dus kunnen dat er een match is geweest... tussen het DNA dat op haar lichaam is gevonden en het DNA van Vincent. Um, ze heeft best wel lang buiten gelegen... maar omdat het toen zo enorm koud was en ze in de sneeuw lag... is er nog best wel wat... DNA bewaard gebleven, uh, dus dat zou kunnen. Ja, en verder wordt er heel erg gespeculeerd over ja, hoe zij elkaar zouden kunnen kennen. Um, Vincent heeft zelf gezegd: ik ken haar niet. Hij werd uh, namelijk geïnterviewd door verslaggevers in de straat uh, toen Joanna uh, toen net bekend werd dat Joanna was gevonden. Uh, toen, en hij zei, toen hij nog geen verdachte was. Verdacht was, hij ja. was gewoon haar buurman natuurlijk. Ja. Dus ze vroegen aan hem: nou, heb je wat gehoord? Wie ben jij? Ken je haar? Uh, hij zei alleen maar: ja, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is en uh, ik kan niet geloven dat dit hier is gebeurd is. En ik, ik ken haar niet, maar toch vind ik het heel erg. Um, nou ja, hij kende haar niet. Dat is dus wat hij heeft gezegd. Uh, maar er wordt gespeculeerd dat ze bijvoorbeeld een affaire zouden kunnen hebben gehad. Uh, Johanna was zijn buurvrouw. Ze zouden onopgemerkt bij elkaar thuis kunnen komen... zonder dat iemand het zou hebben gezien, via die tussendeur. Um, mm. En bovendien is ze niet seksueel misbruikt. Dus Joanna, zijn lijk is wel gevonden, maar ze is niet seksueel misbruikt. Dat, dat zou erop kunnen leiden dat ze bijvoorbeeld nou ja, vrijwillig een relatie met hem zou hebben gehad. En dat zij het uitmaakte of dat, nou ja, ja dat iets in die trant dat zij het bijvoorbeeld uitmaakt dat hij in een pure woedeuitbarsting uh, Joanna heeft vermoord en uh, waar de pers over praat is dat hij daarna dagenlang in zijn kofferbakken uh, verborgen heeft gehouden. Maar en die Vincent, dat is dus een, een, een, nou ja, een, een beschaafde jongen gestudeerd in, in, aan de EU. Ja, ja. Hij is nu bezig met uh, zijn PhD. Dus hij is behoorlijk intelligent. Uh, hij werkt in Engeland dus. Uh, het is een Nederlander. Hij gaat met een Amerikaans meisje die ook studeert. Uh, het is echt iemand waarvan iedereen zegt, nou, zo'n vriendelijke jongen. Hij doet geen vliegkwaad. Ik kan me totaal niet voorstellen dat hij dit zou doen. Uh, als zijn vrienden, familie staan achter hem. Uh, dus oud-studenten van de TU Eindhoven... waar hij uh, eerst heeft gestudeerd... die uh, zijn een inzamelingsactie gestart. Ja, in, in Nederland zijn ze vooral heel erg verbaasd... over het feit dat hij is opgepakt. Ja. Hey, en even tot slot, Melini, er was iets met een, wat mogelijk belangrijk zou zijn met een pizza. Ja, klopt, ja. Onderweg, uh, Joanna is namelijk, uh, was namelijk eerst op een kerstbol. Uh, toen ging ze naar huis... en onderweg kocht ze een pizza en twee flesjes cider. Mm -hmm. um, ze is thuis aangekomen... want haar sleutels, haar tas, haar jas stonden allemaal thuis. Uh, alleen van die pizza ontbreekt elk spoor. Dus dat is echt een soort van mysterie. Uh, de pizza is verdwenen. Uit sectie is gebleken dat Joanna hem niet op heeft gegeten. Dus de vraag is dan waar is die pizza gebleven? Ze heeft hem gekocht. Uh, heeft de moordenaar de pizza opgegeten? Uh, is er bijvoorbeeld bij iemand, bijvoorbeeld bij Vincent in zijn huisveld, de pizzadoos gevonden? Uh, nou ja, heeft hij hem als souvenir meegenomen? Ja, die pizza zou nog wel eens heel belangrijk kunnen zijn in, uh, in, in het leiden van, uh, naar, naar, de, naar de dader. En misschien is dat dus wel Vincent, uh, Vincent T. Het wordt ook al de pizza-moord genoemd in Engeland. Ah oh ja. ja? En nu, hoe verder? Want hij is vandaag voorgeleid voor ja, het eerst. vandaag is hij voorgeleid. Uh, het was eigenlijk alleen maar heel kort om uh, zijn naam en, en adres et cetera, te bevestigen. En morgen wordt besloten of hij op Borg toch vrij mag. Uh, wat niet heel waarschijnlijk lijkt. Maar goed, uh, en dan begint volgende week de zaak echt met een forma zitting En uh, uh, uitgerekend op de bruiloft van uh, prins William en Kate... is uh, de eerste inhoudelijke behandeling dag. Oh, dat nog. Oh, dat nog. <laughs> Goed. Nou ja, wij horen hier vast nog meer van, van uh, Melini Vase, onze crime-redacteur. Melini, dankjewel. Ja, en zometeen dan uh, journaliste Bette Dam over wat zij vandaag allemaal heeft gedaan op die hoorzitting in, uh, over Oedus, over kan ik zeggen. Over Kunduz natuurlijk. En zij is daar en net geweest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 Golden days, dit is radio 1 BNM Today. ja. En dan de politiemissie in Afghanistan. Vandaag was die hoorzitting waar 28 deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord kwamen over de missie naar Kunduz. En een van die experts is Bette Dam, journaliste, ongelooflijk stoere dame. En net terug uit Kunduz. ze woont in Kabul. Bette, goedenavond. Goedenavond, hoe was het vandaag? Ja, ik was heel zenuwachtig. Ja, je ja er komen allemaal ambassadeurs en uh, generaals van de NAVO. En dan zit jij daar ineens. Uh, ja. dus, uh, maar uiteindelijk ging het heel goed. En uh, Pechtold zat glazig naar je blauwe pakje te staren, las ik op Twitter. <lacht> Heb je nou, dat ook gelezen? Dat heb ik ook gelezen. En ik heb zeg maar 85 nieuwe followers in 5 minuten. Ja, dus ja. dat was heel leuk. Waaronder ik. Ja. Oh, heel goed. <laughs> <Ja>. <laughs> um, ben je, nou ja, je was een beetje zenuwachtig. Terwijl jij bent toch de expert daar? Um, uh, een van de, nou ja, goed, een van de 28. Het om uh, was je Pechtel, die was natuurlijk al bijna om. Tenminste, D66 ja. is redelijk positief. Ja. Vooral GroenLinks en ChristenUnie twijfelen. GroenLinks ja. nu meer dan ooit. Ja. Um, wat was jouw advies aan iedereen? Nou, weet je, ik heb me, ik, wat ik heb gedaan is omschreven wat ik heb gezien in Kunduz. Um, en uh, dat was heel belangrijk voor de hoorzitting... want je hebt veel experts die op grote lijnen spreken... En ik heb ook bewust tegen hun gezegd... dit is het beeld wat ik jou kan schetsen, Kamer. Uh -huh. Maar ik, ik onthoud mij gewoon van een opinie. Die zijn er al genoeg. En, uh, dus ja. Ja, ik heb gezegd wat de beperkingen zijn daar in Coendoes. Laten we dat even, dan even bekijken. Ja. Je bent er onlangs nog geweest. Uh, een maand geleden nog geweest. Is het veilig? Nou, ik, ik moet zeggen dat precies een week geleden ben ik teruggekomen uit Coendoes. Dus mm. dat is nog veel recenter. Um, nog beter? Ja, ik was eigenlijk heel erg angstig om daar naartoe te gaan... op basis van de krantenberichten. Uh, maar wat je ziet is dat daar iets is omgeslagen in Coendoes. In een knip in de vinger bijna. En uh, sinds december kan je veel meer bewegen dan ik heb gedacht. En uh, dus op dit moment kan je zeggen dat het zowel in het centrum... als in ongeveer drie districten daaromheen prima te doen... Is. En betekent dat dat jij als vrouw ook gewoon daar kan rondlopen? Ja. Dat betekent dat, dat ik daar als vrouw rond kan lopen. Ik, je moet je voorstellen, ik ben vanuit Kabul in een auto gestapt. Uh, zes uur lang naar het noorden gereden. Door het prachtig uh, berglandschap overigens. Ja. En dan heb je een chauffeur, als het goed is... die precies weet wanneer het onveilig is. En dan trek ik een burka over mijn hoofd. Oftewel, dan verdwijn ik. Maar dat was in Kunduz niet echt nodig in de gebieden waar ik kwam. Ik ben niet aan de randen van het gebied geweest. Maar wel best wel in gebieden... wat wat onder Taliban-controle stond een maand geleden. Mm -hmm. Dus ja, daar ben ik positief over. Wat het gevaar is voor de Nederlanders, is wat er gaat komen. Eén, het wordt niet alleen warmer... oftewel de strijders hebben dan ook weer een betere temperatuur... om uit hun huizen te komen en de verzet te tonen. Ja. Maar je ziet ook dat het bestuur van Kunduz... heel erg in één partij gelinkt is. En dat is al jarenlang het gevaar voor dit gebied geweest: dat ze daarmee anderen uitsluiten die direct het verzet opzoeken. En dat is het gevaar. En dat is waar eigenlijk de ISAF-missie van de NAVO, waar mm -hmm. Nederland nu uh, weer aan mee gaat doen. niet echt op let. Ze trainen het leger en het politie. En daarmee, daarmee heb je het wel gezegd. Maar wat is daar het gevaar van dan? Dat er. Je zegt, er zitten één soort mensen die de dienst uitmaakt. Ja, ja dat, dat klopt. En uh, die denken, uh, staan erom bekend dat ze vooral aan hunzelf denken. En niet, kijk, in Koenders wonen de Tajiken, er wonen de Oezbeken en er wonen de Pashtun. En Binnen de Pashtoenen heb je weer allemaal stammen. Dus een uh, behoorlijk uh, breed scala aan groepen. Ja. En daaruit trek je één uh, leider die vooral in dit geval voor de Tajiken is en de rest niet zoveel interesseert. Nou, je kan je dat in elk land voorstellen dat dat verzet oplevert. Ja, oftewel die is niet geïnteresseerd in de opbouw, wederopbouw van, van Koenders, uh, ja. dat het goed gaat met Afghanistan, maar ja. in zijn eigen kleine stammetje. Ja. En... Precies. Waar ja. Hij, ja ja, dat, hij heeft hiervoor in een naburige provincie Baglan gezeten... en daar heb ik mensen gesproken die dit over hem vertellen. En hij is, hij is ook een paar keer uh, op een, een soort VN-lijst gestaan... met zijn hele grote militie, weet je wel... dat dat, dat bekend stond om als machtige factor die, ja, die een eigen legertje had. En dat, dat is zeer kritiek. Maar goed, de, de, de, voorlopig is het dus nog veilig, zeg jij. Ja. Um, de, de, je weet, bedoel, voor hetzelfde geld blijft het zo natuurlijk, toch? Dat, dat, weet, dat weten we niet. Ja, klopt. Ja. Um, als we nou even kijken, uh, die politiemissie. Stel, hij gaat door en we zijn daar fijn agenten aan het trainen. Dan is een agent daar natuurlijk niet iemand met een blauw pakje... en een pet op zijn hoofd en een fluitje in zijn mond, mm -hmm. neem ik aan. Mm -hmm. um, in hoeverre als je dat vergelijkt met een Nederlandse agent... Lijkt dat enigszins op elkaar of het helemaal niets met elkaar te maken? Uh, je hebt uh, 1.500 van die mannen in een blauw pakje met een pet op. Ja. Uh, ongeveer. En die mensen zijn nagenoeg niet getraind... maar die hebben vooral gevochten met de Amerikanen in militaire operaties. Dat is de stand van zaken wat betreft de politie. Maar als je, je moet je voorstellen, dat is niet zo als in Nederland... dat je Den Haag ingaat, maar dat je niet alleen die blauwe pakken hebt... maar dat je in een buitenwijk, in een schilderswijk, een eigen militie hebt... En in een andere wijk heb je ook weer een andere groep of twee. En dat is wat er in Koenus aan de hand is. Er zijn heel veel uh, niet-overheid-gelinkte over, groepen. Mm -hmm. en, en wie gaat Nederland opleiden? Wat zijn hun plannen? Uh, Amerikanen steunen bepaalde groepen wel. Dus die milities steunen de Amerikanen. Die geven ze een opleiding van drie weken en, en wapens. Iets waar Nederland absoluut tegen is. Dus dat is niet zo helder. Nee. En jij zegt, wij, weten, wij hebben niet genoeg kennis van, van de, de, de mensen daar... en de, de, de stammen daar om uh, goed uit te zoeken. Die moeten we wel trainen en die niet. Voor hetzelfde nou, geld train je de verkeerde. Nou, dat is een grote kans. Bovendien is het het ministerie van Binnenlandse Zaken... die ook weer gelieerd is aan die Tajikse partij op dit moment... die de recruten aanlevert. Mm -hmm. Dus dat is, allemaal, dat is veel, uh, zeg maar, veel uh, partijpolitieker dan je denkt. En Nederland moet daar, denk ik, rekening mee houden: dat dat een gevaar kan zijn. En dat ze daar, dat ze ja. daar bijvoorbeeld infiltranten kunnen, mee kunnen krijgen, die heel vijandig kunnen worden. Ja, dat, dat heb ik ook al wel gelezen. Van, uh, misschien mensen die zich voordoen als, als uh, gewoon een arme, arme boer die zin heeft in een nieuwe carrière. En onderwijl zijn ze nog talibanen zodra ze een. Wapen in handen hebben, zijn ze weg met, ja. dat, met, met dat wapen. Ja, dat is uh, twee weken geleden nog in Koenders gebeurd. ja. En daar worden ook dan ook wel eens politietrainers bij doodgeschoten, las ja. ik. Ja, precies. Dat is het grote gevaar voor de politietrainers... en natuurlijk ook voor de Nederlanders. Maar het is op dit moment in, in het centrum van Koenhoes relatief rustig. Maar tegen dit soort dreigingen van, van infiltranten en zelfmoordenaars... is het lastig jezelf te beschermen. Dat gaat dat, misschien wel onmogelijk. Maar als jij dit zo vertelt, dan denk ik... we hebben er veel te simpel beeld van. van wij, ja. wij gaan wel even daar wat mensen trainen, maar we weten eigenlijk niet precies wie. En we weten ook niet hoe we ze uit elkaar kunnen houden... en of we ze kunnen vertrouwen. Nou ja, ik denk dat je dat beeld... Een beetje moet bijstellen over uh, wat er echt in het veld gebeurt. Uh, dus ja, dat is denk ik een beetje meer de realiteit... dan wat, wat, je, wat je vanuit Nederland te horen krijgt. Um, even een andere uh, journalist. Een collega van jou, Juri Boom. Um, die zegt, deze politiemissie heeft geen enkele zin... omdat er geen goede rechters zijn. En dan heb je wel goede agenten misschien straks opgeleid... maar dan zijn er geen goede rechters om die verdachten te berechten. En hij zegt er het volgende over. Een beginnend rechter. Ik heb wel eens met wat rechterstudenten gesproken in Kabul... Een beginnend rechter, die verdient daar 60 dollar per maand. Nou, dat is tegenwoordig zelfs minder dan een politieagent, want die zijn wat meer gaan verdienen. Dat betekent dus dat eigenlijk uh, bijna iedereen een rechter kan omkopen. Daar hoef je niet eens een, een drugsbaron voor te zijn. Daar kan je gewoon uh, een, een kruidenier voor zijn. Ja, is dat zo? Is dat zo ernstig? Gaat dat zo makkelijk? Iedereen kan een rechter omkopen? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat het uh, apparaat van rechters, uh, dat dat niet goed bekend staat. En uh, dat er inderdaad vaak teruggevallen wordt op, op eigen recht. Of moela's of, uh, of tribale leiders die dat, uh, die dat gaan doen. Maar ik denk dat het, het ook opnieuw een tussenstap is. Dat als de leiding van de provincie, dus of de gouverneur en de politiecommandant, uh, dat die aan meer mensen denken en, en, en, en bij wijze van service willen verlenen aan meer groepen, dat dit ook beter wordt opgelost. Maar anders krijg je Alleen maar mensen die voor hun eigen hakje gaan, of de rechter of de, of de klant in dit geval, die, ja, die, die overleven. Ja, ja, Nog even een andere uh, quote. Vandaag um, werden natuurlijk naast jou nog veel meer experts gehoord. En uh, er was een Afghaanse expert die zei dat ze heel graag willen dat de Nederlanders deze missie gaan doen. Zoals bijvoorbeeld deze dame van een Afghaanse mensenrechtenorganisatie. En finally, I would say that Afghan people. In Afghanistan, and particularly the half of the population of Afghanistan, which are women in the country, do need your support and uh, solidarity in order to, uh, to be able to live as a human being, to be counted as a human being in the country. So we should not really forget and leave the Afghan people once again to the hand of the extremists and terrorists. Ja, zij zegt de Afghanen, en in dit geval ook de, vooral de Afghaanse vrouwen, die willen heel graag dat wij komen. Ja, weet je, dat vind ik ook het erge dat wat aan de situatie, of het erge, maar dat vind ik ook het cynische aan de situatie die ik nu schets. Alsof er niks mogelijk is. Dat heeft ook direct tot gevolg dat je bijvoorbeeld de vrouwen in de steek laat. Um, wat ze, ik, heb haar, ik ken haar en ik ken haar ook wel veel kritischer dan ze vandaag was. Uh, ook ten aanzien van haar eigen bestuur. Ook ten aanzien van Karzai en de politiecommandanten in Kunduz... of in welk district dan ook. Dus... Um, maar wat zij zegt is, ja, laat ons niet alleen. En het is eigenlijk een noodkreet. Maar als je dat uh, concreet uitvoert en haar, haar daarop had doorgevraagd... Van wat wil je dan? Wil je dan dat het politieapparaat van een, van een, een politiek leider... of misschien wel, zoals hij ook door sommigen wordt genoemd, of door een warlord... wil je dat dat opgeleid wordt? En dan wordt het interessant wat ze daarvan denkt. En zover is de Kamer niet gekomen. En wat, en wat zegt zij dan als je dat zou zeggen? Nou, ik, ik, ik heb haar meerdere malen gesproken. En ik weet dat zij kritiek heeft op de eenzijdigheid van de overheid. En dat, die, dat, dat daardoor steeds meer mensen zichzelf rijken... door de aanwezigheid van het Westen. Want er komen miljarden dollars mee binnen. Alleen al de training van het leger en de politie... is 1 miljard dollar per maand. Dat is ja. ongelooflijk veel geld. Ja. Ik weet dat ze daar kritisch op is. Maar ik weet ook dat ze denkt... van als Nederland zich nu ook terugtrekt... en misschien straks een ander land... Weet je, wat, wat, wat, dan is er ook een gevaarlijke situatie van Afghanistan. Want, want dan, dan trekt het is nu een klein beetje nog een buffer voor, die, voor de burger. En ja, daar, daar is iedereen bang voor wat er dan gaat gebeuren. Je maakt je er wel echt heel druk over, hè, Bette? Uh, ik denk dat. Ik vind het, het mooi zit... om te horen, maar dat toch dat het gaat je aan het hart, zo te horen. Ja, ik, ik moet zeggen dat uh, ja, de situatie is niet makkelijk. En uh, ik probeer, ja, ik, ik hoop dat ik het een beetje kan uitleggen. Ja, <laughs> volgens mij ja, doe je een aardige poging. Maar gaat het je ook aan het hart? Wil jij woont daar. Ja. Heb, je, heb, heb, je, heb je wat met dat land inmiddels? Ik denk dat ik vooral wat met, uh, met het land heb... in de zin van de van uh, ingewikkeldheid van wat de wensen van het Westen... en wat er in het veld speelt, waar soms echt zo'n groot licht tussen zit. En uh, ik maak het natuurlijk mee. Ik ben nu weer een paar dagen in Den Haag en straks zit ik daar weer. En dat is niet niks. Dat is een enorme cultuurverschil. Mm -hmm. En uh, je moet daar weer snel integreren en je werk doen. En het is zo ingewikkeld zonder een echt functionerende overheid. En het is op sommige momenten ook gevaarlijk. Dus ja, dat, dat, doet, dat doet me wel wat, ja. Vind jij vooral, want dat proef ik een beetje, uit je dat, dat, dat de Tweede Kamer vandaag niet, niet echt diep geïnformeerd is? Dat dat een beetje aan de oppervlakte bleef allemaal? Nou, dat valt, nee, dat vind ik niet. Ik uh, moet zeggen dat ik de, de vragen van de Kamerleden vrij algemeen vond. Uh, van D66 en GroenLinks bijvoorbeeld. Uh, niet super kritisch. maar ik denk dat de antwoorden die ze hebben gekregen... dat het, dat het, uh, ja, kritischer was dan ze hadden verwacht... Uh, grote hulporganisaties die fel uithalen tegen dit plan. En ook simpel zeiden, we gaan niet naar Koenus. We gaan jullie daar niet in steunen. En dat, ja, dat heeft uh, volgens mij ze wel aan het denken gezet. Ja, nou ja en, en Jolande Sap zegt nu, de, de kans is nog kleiner. We zijn somberder over de missie. Ja, ik had het idee dat ze vanochtend vrij optimistisch waren... maar aan het einde van, dag, uh, van de dag een stuk minder. Wat denk jij, gaan we? Nou ja, dat is nog niet gezegd. En uh, ik, ik had het idee dat ze er wel uit waren. Uh, en dat de, dat de fractievoorzitters dat ook wel willen. Maar dat het heel, heel complex is. En dat als ze dat gaan doen, dat ze grote risico's lopen met hun achterban. En kunnen we er iets doen Is het nuttig? We kunnen Afghaanse politiemannen iets bijbrengen over het vak. En uh, over mensenrechten eventueel en uh, over hoe ze zichzelf moeten verdedigen. Maar ik zou niet ambitieuzer zijn dan dat. We gaan het uh, merken deze week, dan uh, donderdag... dan wordt er over gestemd in de Tweede Kamer. Dan weten wij meer. Dankjewel, je Betterdam. Ga je weer terug, trouwens, of niet? Ja, ik ga weer terug. Snel. Snel? Ja. Kan je niet wachten? Ja, ik oh. kan wel wachten, maar <laughs> ik, uh, het is alweer snel. Oké. Okay. <laughs> Dank. Uh, je verdient nog veel meer volgers op Twitter. Dank je wel. Dankjewel Rotterdam. Oké. Okay. Today's talk. Ja, waar gaat het vandaag over bij de sportschool en de bokschool? Frans van Erik in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, het gaat ook zakelijk natuurlijk over de fijn de fijne de Droevenis, de roefenis. <laughs> En dan dus afgelopen woensdag al Ajax natuurlijk. Ja, ik ben weggelopen, dus ik denk bekijk het maar. <laughs> ben je weggelopen? Ja, tuurlijk. Dat was niet om aan te zien. Lijkt wel amateurs. Maar ja, een zondag heb ik natuurlijk weer uh, wat fijn's beleefd, nou, want uh, een jongen die heeft van mij weer uh, voor de tweede keer op het Nederlands kampioenschap boksen gedaan. Een cruiserweight, ah. met de profs, en hij is nu uh, tweevoudig uh, uh, Nederlands kampioen. Nu gaan we misschien voor de Europese titel. Hoe heet hij? <laughs> Huizen. Huizen. Ja, tweevoudig uh, Nederlands kampioen. Binnen 47 kon de jongen zwaar ook uit. <laughs> Kijk, die Rotterdammers Prantig. kunnen wel wat. <laughs> Ja, prachtig, man. Prachtig. Ja, hij deed net of het een alexiet was, denk ik. Of, uh... ja, ja, ja. Maar ik wou Rob even feliciteren met het ja. prachtige spel van Utrecht. Nou, Rob... Ik heb inderdaad, inderdaad genoten, het was een uh, geweldige geweldige mooie wedstrijd en ik ben ook diep in mijn hart altijd toch, sorry van een, een, een beetje een AIS-fan, toch nog. Maar ja, als Utrecht zo gigantisch speelt, ja, het was gewoon heerlijk om te zien. Wel, en ja, waar hierover gesproken dat is uh, ja, over het uh, gesprek eigenlijk van uh, van Gullet op dat ogenblik, met zijn vertrek naar uh, Tsjechenië. Nou, wat vinden die mensen daarvan bij jou dan? Nou, het was wel leuk, uh, er stond in een krant stukje over Johan Cruijff, die had het erover. Ik vind hem onderhand een filosoof, zoals er van heeft. Hij zegt ook van ja, wat Cruijff eigenlijk vroeger in Catalonië uh, teweeggebracht heeft, door zijn voetbal ook richting het uh, regime Franco, hij zegt ja, en dat zou uh, bij wijze van spreken, ja, het, eigenlijk ook wel per kunnen doen. Het is natuurlijk een ontzettende persoonlijkheid. Iedereen over de wereld kent hem. En, ja. dat is heel, en ook eigenlijk de hele Nederlandse pers zal hem gaan volgen. Ja, en dat kan voor een land. Kan dat goed zijn? Ik denk ja. Wat denk jij Frans? Nou, ik heb geen ogenhoed op van... Uh... Van Gullit. Nee. Want dat had allemaal rotzooi naar Feyenoord gehaald. Ja. En hij heeft zijn zakken gevuld. Ja, dus wat ja, jou betreft het is het goed dat hij lekker naar Tetsjeni gaat. Laat hem lekker gaan. Hm. Voorlopig mocht hij er niet aan zien. Dank Frans goed. in Rotterdam. En dag Rob ja, in Nieuwegein. Heren, tot okay. heel snel weer. wel. Ja, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen van BNN Today voor vandaag. Uh, wil je uh, wat leuke dingen zien, kan je, moet je even naar onze site bnntoday.nl. Daar kan je elke dag een filmpje zien uh, van Joris Kreugel... Zo ook vandaag. En die zijn zeker moeite waard. En we hebben ook nog een filmpje van de aanslag in Moskou. Het zijn wel gruwelijke beelden, maar je ziet wel goed wat er gebeurt. Ook altijd filmpjes over wat we allemaal dagelijks doen. Ook leuk om te zien. En je kan ons op Twitter volgen. Twitter.com slash BNN Today. En Joris trouwens ook Twitter at Joris BNN. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. Maar eerst het nieuws met Christian Bonenbakker. Tot morgen. op Radio 1. Linksback met de voorzet, en het doelpunt. Vondsdag om half negen, de kwartfinales finales om de KNVB-beker. Wat zal teamman bon blij zijn. Utrecht, Groningen. En dan komen er nog mensen inglijden. En twente, Psv. En dan gaat die bal er toch nog in. En de langs.